Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky pleit voor een Europees leger. Hij doet die oproep na uitlatingen van president Trump en zijn regering. Die maakten de afgelopen dagen duidelijk dat het NAVO-lidmaatschap er niet in zit voor Oekraïne. Tot onvrede van Oekraïne en bondgenoten. Zelensky zegt dat Europa er niet meer op kan rekenen dat de VS in tijden van nood bescherming biedt... en Europa moet zich daaraan aanpassen, zei Zelensky op de veiligheidsconferentie in München. Hij benadrukte dat een Europees leger de NAVO niet zal vervangen. De politie heeft opnieuw herkenbare beelden gedeeld van verdachten van de rellen van vorig jaar op plein 4045 in Amsterdam... In een video op sociale media zijn vier mannen te zien. Twee van hen worden verdacht van mishandeling van een voorbijganger. De andere twee gooiden met bakstenen. De rellen op het plein in Amsterdam waren op 11 november... een dag na de gewelddadige onrust rond de voetbalwedstrijd ajax maccabi Tel Aviv. In totaal zijn al 13 mensen opgepakt. Hamas heeft vanochtend opnieuw Israëlische gijzelaars vrijgelaten. De drie mannen werden overgedragen aan het Rode Kruis... Ze hebben naast de Israëlische nog een tweede nationaliteit. Het gaat om een Argentijn, Amerikaan en een Rus. Israël laat vandaag 369 Palestijnen gaan. De eerste bus is inmiddels aangekomen in Ramallah. Het was lang onzeker of er een ruil zou plaatsvinden. Israël en Hamas beschulden elkaar van slecht behandelen van gevangenen en gijzelaars. Tennisser Yannick Sinner is voor drie maanden geschorst door de dopingautoriteit... De nummer 1 van de wereld testte vorig jaar twee keer positief op het verboden middel Klosterbol. De Italiaan verklaarde dat het middel in zijn bloed was gekomen via een massagespray. Het weer steeds meer bewolking, maar blijft voorlopig droog bij 2 tot 4 graden. Vanavond kan het wat sneeuwen bij lichte vorst. Morgen blijft het droog en er is dan ook meer zon. Het wordt dan opnieuw 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Toby Ricks met Malvinja. Ergens ver in Paraguayos daar woonde eens een torero. Die al door de hij was, die roos, Dat niet deed met echt plezier. Roos. Daar hij in zijn hart een lid was van de stierenbescherming. Huilde hij soms hele nachtos, En dan zei zijn vrouwtje zacht, mooi. happy a village Van zijn rozen. Hij bezwoer toen van zijn leven. Om zijn beroep op te geven was. Hij had het toch weer zo benauwd. Ja. En weer zus hem zijn vrouwtje. Molle Kom maar bij rozen. Heb jij weer. Ik die dieren, mal kom maar bij Rosa.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 van het leven meer gaan Je van Kent u het eraf, middelbare dame? Of komt u in moeilijkheid thuis? staar voor hoe bestaat het? Waterverf, wijt u in den? Bent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 It's not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 zie ik je doorgaat met de hoed, en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind.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 En, en dat nieuwe nieuwe vraagje Stemt het paardje o oh zo blij Want je winter antwoord dan een kus Ze zijn er weer bij Doe je lucht in met mijn woest Als liefst doe niet, dat is Zinig en mijn heren Ja, ze je Die vrienden die thuis, ik zie het ja, toch ja, ja, zo heren En zo blijft de wereld draaien Ik zie de geheime keren met muziek. Daarom vraag ik, zie de geheime keren met muziek. Ik heb mooie tulpen, hyacinten ja, en narcissen. Ze komen vers van de teilingen blissen. Dan heb ik rozen die rooien en TV Op een avond had hij weer zo'n hevige bui. Ik gaf toen gewoon aan alles te brui. Wat gebeurd is, bedreur ik. Maar het is niet te laat, Oh, Nu zwerf ik alleen langs de straat. En nou zegt hij niet meer.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 En ze trouwde met haar accordeonleeraar, dat was Koen Ooms. En ze vormde samen het duo Corita. En in 1958 had ze dit met Koffie, Koffie, bakkie Koffie. Een lied van accordeonist en componiste John Woodhouse. Die aan haar een verdere leven zou blijven achtervolgen. En vandaar ook die plaat. U hoort er nu, Rita Corita met Koffie, Koffie, bakkie Koffie. Een uur, dat een wat zonderlijke mens, alang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoor.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 Grijp ze kansen op oh, Fox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een het tentie toe. <laughs> Als je dansen, dan roep ik quickwick voor. Want Foxy grijpt zijn kansen Oh, op Poxybox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven in elke disco cake of op zaal. Ik hoop nog één ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n foxtrop niet zo 1, 2, 3 meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal. Oh, hoxy met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg jongeman, man, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe.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 Mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo grappig vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar al zijn dedelijk snuit. We gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey, goeie,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 Tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met gelaat en we gaan nog niet naar huis. Op onze weg terug klinkt het gezang niet bijster vrolijk. Wanneer we nog wat stamelen van. En mijn moeder is niet thuis. Maar het zijn lelijkst snuit, We gaan toch vanavond uit. Hey, ik ben goede maatjes met mijn schoofgaan. Maar met de schoofgaan is het zo schoofgaan. Als ik ben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 En die hoge klapper bom omas mirak klemt in die hoge klapperboom. Ajoen, ajoen, ajoen en die hoge klapper bom omas mirak klemt in die hoge klapperboom.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 Robetter in het leer van de prins, hij marcheerde van den helder tot een brief. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijsverweld, maar beter was hij wel in hart en ziel. Jan Klaas zei, vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.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 En geluk dat ik een stukje van de wereld ben Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de wereld ken En dat ik mee mag doen met al wat leeft, En mee mag ademen met al wat adem heeft Ik ben zo blij dat er in mij altijd maar vissen zijn En dat er vruchten, vlinter, speur en spogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel voor jou Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou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 Van Comper is Johnny Hoes het lied: De Cowboy Sedaat. Vermoedelijk zijn eerste liedje opgenomen. Ze werd in advertenties een Lady Krone genoemd. En bij dat op kerst trad er altijd de clown op. Het was de vader van Selma. Hij stelde voor om het zangduo te formeren. Hij vond zijn dochter een mooie tweede stem hebben. En toen was het 1949. U hoort ze nu Helma en Selma met de bus van bussen naar Naarden. Luistert u bus. In de bus van bussen naar Aarden Voordat ik het wist Nooit zal ik die rit vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij keek mij aan, ik jou aan Als nog gisteren was gebeurd, ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus van Bussem Arden, voordat ik het wist. Nooit zal ik die het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik keek jou aan en schok en toe. In de bus van Bussem de Mijn hield mijn hartje voor je ze mijn aarde. Maar ik durfde niet te houden. Als ik de rusp voor dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo. En voordat ik het wist Maar ik wist het Nooit wist zal ik die rit vergeten Dat ik naast jou heb gezeten oh, Jij mij aan, oh, ik mee aan Ik jou aan Een schok en toe In de bus van Bussen naar Naarden Kreeg ik het eerste zo In de bus van Bussen naar